Renate Kok met het NOS-journaal. Amerikaanse onderhandelaars zijn volgens president Trump onderweg naar Moskou. Gisteren werd bekend dat de Oekraïne akkoord is met het Amerikaanse voorstel... voor een staakt het vuren van 30 dagen met Rusland. De Russische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat het Kremlin eerst... volledig moet worden ingelicht voordat er een officiële Russische reactie komt op het voorstel. Trump dreigt nu met financiële sancties die volgens hem verwoestend zullen zijn voor Rusland... als Poetin ervoor kiest om door te gaan met de oorlog. Oorlog. De Filipijnse oud-president Duterte is overgedragen aan het internationaal strafhof in Den Haag, het ICC. Dat wil een berechten voor misdaden tegen de menselijkheid vanwege zijn keiharde antidrugsbeleid, Waarbij duizenden drugsdealers en verslaafden zijn gedood. Het kantoor van de aanklager van het ICC zegt voorbereidingen te treffen voor een eerste zitting, die is nog niet ingepland. Duterte werd gisteren gearresteerd in de Filipijnse hoofdstad Manila. Rond vijf uur vanmiddag kwam hij aan op het vliegveld in Rotterdam. Een medewerker van de gevangenis in Ter Apel is op staande voet ontslagen vanwege een relatie met een gevangene. De dienst Justitiële Inrichtingen zegt dat de relaties tussen medewerkers en gedetineerden nooit zijn toegestaan. Het komt vaker voor dat gevangenismedewerkers daarvoor worden ontslagen. Het gebeurde in januari nog in Alphen aan de Rijn en vorig jaar in Rotterdam en in Krimpen aan de IJssel. Het Koningsdagprogramma van Doetinchem is bekend. Suzanne en Freek zullen optreden voor de Oranjes, net als de Achterhoekse band Normaal. De band zal de koninklijke familie muzikaal ontvangen. Welk nummer ze gaan spelen is niet bekendgemaakt. Suzanne en Freek sluit het bezoek af met hun lied De Overkant, dat een eerbetoon is aan de Achterhoek. Er is 3 miljoen euro uitgetrokken voor het feest dat dit jaar een dag eerder wordt gevierd, omdat de 27 april op een zondag valt. Het weer vanavond en vannacht vooral in de kustprovincies kans op een bui. Landinwaarts gaat het licht vriezen. Morgen geregeld zon, ook weer buien. Mogelijk met hagel en onweer. Het wordt dan een gaat of zeven. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 So I saw coming in the devil walking side for side. Stay and keep an elite company Take a load off Fanny Take a load free Take a load off Fanny oh. And you put the load right the on load there right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 Oké, okay, maar in de film... wat is natuurlijk die, die Easy Rider is een prachtfilm nog steeds... dan is het meer het vrije leven... wat, wat, die, wat, wat die muziek, wat dat nummer wat illustreert. Ik denk het ook uit die uh, tijd, ja. ja. klopt, ja. Ik heb denk denk dat dat, wel uh, het goede gevoel van de film. Ik vind dat die wel altijd inpassen. Maar uh, qua muziek, maar ik heb, qua sfeer... maar ik heb nooit de tekst uh, nee. zozeer gedacht. Ja, misschien heb je wel gelijk in, inderdaad. Qua uh, muziek is het... pas het er briljant in natuurlijk, hè. Ook alle ja. andere nummers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 Nou, helaas de bars Tom ik lees uh, Richard Manuel, ook Bojano, Montemonica, drums, saxofoon, keyboard. Die mannen die konden wel wat. Hè? Robbie ja, Roberts, is natuurlijk als gitarist, zeer verdienstelijk, maar ook een pianist. En ook nou, een zanger ja. inderdaad, want ja. ze hebben eigenlijk drie grote zangers. Ja. Ja. Nou, het is wel een zeer uh, talentvol clubje bij elkaar. En ze zijn natuurlijk bekend geworden, want ze zijn in uh, 1957 opgericht in Toronto. Het zijn eigenlijk allemaal Canadezen. Ja, Canadezen. Behalve he? Levin Hell, die was een Amerikaan. Aha. Ja. Maar initieel zijn ze 1958, tussen 1958 en 1963, bestond een groep bekend als de Hawks. En waar ze de begeleidingsband voor de rockabilly-zanger Ronnie Hawkins. Ja. Vandaar de Hawks. Ja, ja van Hawks, ja.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 vind ik dat een wat mindere kant, okay, uh, ja. maar toch rag Mama Rack, uh, omdat het gewoon een uit, uitstekend nummer is, uh, dan zet ik mijn uh, country uh, bezwaren <laughs> toch opzij. een beetje opzij, <laughs> het ja. pianospel van Garth Hudson is natuurlijk fantastisch hierop, dan nee, dan gaan we gaan gauw naar luisteren, dus uh, rag Mama Rack van uh, The Band.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 Since that day he ain't been the same See the man with the stage fright Just standing up there to give it all his might And he got caught in the spotlight But When we get to the end He wanna start all over again I've got fire, water, rain right on my breath Death. Said you can make it in your disguise. Just never. verder uh, gaan luisteren, Pim. Uh, als ik het goed zeg, kom Na Stage Ride Cahoots in 1971. Daar is niet zo heel erg van blijven hangen. Ik ben verder gaan. Daarna krijg je 72 Rock of Ages, een live album. Okay, yeah. Toen kwam ik, omdat ik, uh, wat ik al zei, een beetje uh, gaan, gaan zoeken naar... Uh,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 Heb ik niet gedaan. Het gaat gewoon dat, uh, dat gaat over iemand die zingt dat hij te veel vrije tijd heeft. En uh, hoe hij dat het beste kan invullen. Maar ik vond het ook weer een mooie titel. in uh, Time to Kill. Ja, Om zoiets plausaals daar een nummer over te schrijven. vind ik toch knap hoor. Ja pakken de titel zeker. Dus hier krijgen we weer een nummer van uh, Stage Fright album. Het derde album. Uh, de band met Time to Kill. Deze nummers niet, zoals uh, Stage Fright en uh, Time to Kill? And, uh, ja, Stage ik, eigenlijk kende I'm ik uh, behalve natuurlijk The Wait, Time yeah. to Kill, dus of, volgens mij ook wel een hit geweest. Deed het ook wel, ja. ja. Fijn nummer. En yeah. Rag Mama Rag, iets minder, maar kende ik ook al. Dat had ik wel ergens in een, een muzikale bibliotheek zitten. Maar okay, dan, yeah. daar droogt het snel op hoor, daarna heb ik niet zo heel veel. Uh,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 There's that old sweet song That keeps you, Georgia On my mind Oh, Georgia Georgia Heen. Wat is jouw uh, volgende ja, uh, nummer? Up on Cripple Creek. En dat komt van het tweede album. Van, uh, genaamd The Band. Uit 1960. En dat gaat heel basaal over een man die op een vrachtwagen door het hele land rijdt. Beschrijft het, uh, het simpele plattelandsleven? Uh, ja, van die man die op die vrachtwagen door het hele land rijdt eigenlijk. Ja. Wat hij allemaal meemaakt. Wanneer hij thuis komt en zo. Er dus, uh, zitten we, dat we al dan... in het... Uh,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 Ja, uh, ja. het landschap, het bewerken van het land ja, ja, dat kom ja. je in de Amerikaanse natuurlijk erg uh, ja. veel tegen en dat vind ik ook fijn van groepen groep als de band ja, dat je dat ook ja. in hun teksten terug hoort ja, ja, ja. ik kom zo nog op een andere nummer waar ik dat ook heel erg uh, in uh, ja, eigenlijk hoor je niet terugkom. dat ze uit uh, Canada uh, komen eigenlijk hè? De, zoveel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 Dat vond ik zo mooi, dan rij je eerst het platteland en dan rij je helemaal aan het eind, dus kilometers verder die hoge berg. Dus ik kan ook ik ook van de Rocky, Rocky Mountains. Van die Rocky Mountains, ja. ja, ja. Dat is ja. erg mooi inderdaad, ja. Ja. ja. Maar dat doet het allemaal een beetje aan denken. Just to come on by If there's anything that she could do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 Die heeft dezelfde problemen gehad, eigenlijk. Ja, ja daar heb ik ook iets van meegekregen. Volgens ja, ja, dus mij ja. is hij op 43 of 48 jaar geleden ook overleden, inderdaad. Ja. Ook te veel stress en zorgen en druk en dat soort zaken. Ja. Druk ja. en drugs. Ja, drugs en drugs, ja. Ja. ja. Maar ik denk door die drugs, de drugs komen ja het klopt ja, en ja, ja. misschien is het dan een soort uh, zichzelf in stand houdend mechanisme Want ja. je moet het je wil er toch ook weer een keertje vanaf natuurlijk zeker ja, ja. ja.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 We gaan nu naar uh, het nummer luisteren dat hij gespeeld heeft in de uh, Academy of Music uit New York in 1971. Het duurt ongeveer 8 minuten, dus hopelijk hebben we nog wel tijd voor het nieuws en reclame. Dus hier komt hij: Garth Hudson. De oude, de, de oude man van de band. Want hij was de oudste. Hè? Ja, en de en hij is laatste. Al, hij is de ja. oudste groep. Maar hij was ook altijd... Herin, zie je die hoes nog voor je van de band? Van het album de band. Hè? Die man met die baard. Hij die was grote baard. Hij he? was toen ja. al oud. Ja. Dat, was, dat was in 1969. Nou, Oké. Okay. En hij heeft ze allemaal overleefd. Hij is iets van bijna 80 geworden. Ja, zeker.